Goedemiddag, ik ben Biem Buis en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij het boerenprotest in Den Haag zijn twee mensen aangehouden. Waarom is het niet duidelijk? Vanuit het hele land zijn honderden boeren naar Den Haag gekomen om te protesteren tegen nieuwe stikstofregels van het kabinet. De boeren rijden onder meer in een lange trekkeroptocht langs de woning van koning Willem-Alexander, vertelt verslaggever Marlou Petter. En vanuit hier gaan de boeren dan door naar Leidschendal, de de branchevereniging van de supermarkten, daar gaan de boeren met elkaar in gesprek. En hoe laat dat precies al zijn is nog even afwachten. Dat hangt natuurlijk ook vanaf hoe laat de trekkers hier vertrokken zijn en daar aankomen. Ryan Babel zal er morgen niet bij zijn tijdens de Nations League wedstrijd tegen Polen. De oranje aanvaller testte zondag positief op corona. De KNVB hoopte nog dat er een foutje was gemaakt. Maar uit de controletest van gisteren is dezelfde uitslag gekomen. De rest van de selectie en staf testen wel negatief. Een jongen van 16 uit Geffen in Brabant is opgepakt. Nadat hij zijn collectie illegaal vuurwerk had laten zien op TikTok. In het filmpje waren onder meer mortiergranaten, cobra's en nitraten te zien. Iemand tipte de politie en die ging daarna even bij de jongen langs. Het parlement van Denemarken heeft ingestemd met het, maken van, met het afmaken van alle nog levende nertsen in het land... Het land is de grootste producent van nertsenbond in de wereld. Maar bij nertsen is een mutatie van het coronavirus ontdekt. En daarom worden ze nu allemaal geruimd, zegt correspondent Rolien Kreton. In het noorden van het land waar de nertsenfokkerijen liggen met besmettingen, daar worden alle nertsen meteen vernietigd. In het zuiden van het land, waar ik bijvoorbeeld langs ben geweest bij een nertsenfokkerij, daar mogen ze nog wel het bond gebruiken van de nertsen. De nertsenhouders moeten hun dieren zelf afmaken. Als dat niet gebeurt, komt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 Ja, ja. Welkom terug, lieve luisteraars van deze lunchroom. En tegenover mij een opgeprekte Luister, die heeft de thermostaat kunnen vinden. Zat het zo koud? <laughs> He? Dat is echt niet normaal. Nee. Hangt oh, een pegel aan je neus, Luus. Ja, precies. Oh, wat erg. Ja, er... Oh, niet te geloven. Uh, Twee uurtje gaan we weer starten. En uh, zoals beloofd, wat, uh, nog wat nieuwtjes. Uh, het weerbericht gaan we doen. Uh, Luus heeft nog een recept meegenomen. Plus haar koksmus en de porten en de pannen en de pollepels. Die gaan we ja. er ook nog eventjes bij halen zometeen. En we beginnen met een liedje dat is een beetje nostalgisch. Want dan hebben ze het over stuivertjes, dubbeltjes, kwartjes en gulders. Ah, ja, ken je hem nog? Goeie ja. oude tijd. Leuk, hè? Nou, wat een nostalgie. Nou. Trafassie. Yes. Money, money, money, right, money just. On, Dansen mari, mari, mari, mari, dansen, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, mari, een mari, mari, mari, mari, mari, mari, wil je leren dansen? Met heel veel succes, twijfel dan niet langer. Kom maar bij ons op les. Zet een stuiver in je linkerzak. Een dubbeltje zet je rechts. Een kwartje in je achterzak. Een gulden onder je gest. Dan gaan we stuiver, Dubbeltje, kwartje, gulden, stuiver, Dubbeltje, kwartje, gulden, stuiver, dubbeltje, kwartje, gulden, stuiver, dubbeltje, kwartje, gulden. Want zij rug. ze zei, ik verveer me zo. Mooi, mooi, jooi, ik vind dat me niet zo goed. Het is een beetje slow. Mooi, mooi, jooi, nou, slow met in je spaarbot Hal het wisselkamp eruit. Ja, je zal me dankbaar zijn met dit wijs besluit. Met een stuiver in je linkerzak, een dubbeltje zet je rechts. Een kwartje in je achterzak en een gulden onder je Daar pak je De steeper, je pak je zo. De je pak je zo. De je pak je zo. De je pak je zo. De je pak je zo. De je pak je zo. De je heb ik niet vernomen toen stond zo op m'n stoep. is zei: ik heb niks het wisselen gehad. Weg nog Ja, dat was de, de, de band Travassi En een aantal jaren geleden hadden ze heel veel uh, hits. Uh, onder andere Wasmachine. Misschien kan ik me dat wel herinneren, Lus. Ja, de Wasmachine wel. Wasmachine dit ja. nummer hadden ze. En, Kleine wasjes, grote wasjes. Kleine wasjes, grote wasjes. En ik moet zeggen, ik heb ze een paar keer meegemaakt met optredens. En als de jongens ergens optreden, dan komt de sfeer wel helemaal uh, van de vloer, hoor. Want uh, het is geweldig allemaal wat ze doen. Het is lekker, uh, ja, een gezellige Surinaamse, Surinaamse band. Een um, Surinaamse bende. Surinaamse bende, ja. Ga jij wat voorlezen? Ik ga wat uh, vertellen. Ik ga jou wat vertellen. Uh, hoe hou je nu je werkplezier als je altijd onder druk staat? Tijdens de Sterk in je Werkweek... die is ook van 16 tot en met 20 november. En die is speciaal voor zorgmedewerkers is een uh, palet aan activiteiten... die bijdragen aan vitaliteit, werkplezier... en uh, hopelijk ook wat ontspanning. Goed, gezond en met plezier aan het werk. De werkdruk in de zorg is hoog en tijd is schaars. Dus de sterke in je Werkweek is er dus ook speciaal voor de zorgmedewerkers. En dat mag ook wel eens in uh, het zonnetje gezet worden. En niet alleen maar klappen, maar kom ook eens met wat anders. Uh, vanuit goed werkgeverschap is het uh, de gezamenlijke verantwoordelijkheid... om medewerkers in zorg en welzijn in de regio Kenmerland, Amsterdam en meer landen steunen en begeleiden in hun ontwikkeling. Daarom organiseert Samen, Samen voor Betere Zorg met haar leden deze jaarlijkse week. Deze week delen zij hun aanbod, workshops, trainingen of anders met elkaar. En wat is er dan allemaal zo te doen? Zorgmedewerkers kunnen meedoen aan deze workshop, zoals we, van werkdruk naar werkgeluk, mapping en balanceren tussen werk en mantelzorg. Eet als een expert en opladen op creatieve wijze. Beelden een therapie. Ook kunnen zorgmedewerkers gebruik maken van vitaliteits- en loopbaancoaching. De activiteiten zijn kosteloos en allemaal volledig online. En dus corona-proof. Er zijn twaalf werkgevers in onze regio die. Uh, uh, laten we met sterk in je werk samen zien dat iedere zorgmedewerker tijd en aandacht voor zichzelf nodig heeft. En dan noem ik er een paar. Dat is Atalmedia, Media, Medial, de GGZ in Geest, de Hartenkampgroep, Helio Maren, Hart en Nieuw Unicum. Ons Tweede Thuis en nog vele anderen. En meer informatie kun je krijgen op www.info.zorg.nl Slash sterke je werkweek 2020. 20. Nou, dankjewel voor deze mededeling. Het is dus heel interessant weer natuurlijk. En uh, erg belangrijk in deze periodes. En uh, heel uh, ja, interessant ook er eigenlijk. Er zijn allerlei uh, acties en activiteiten juist in deze tijd. Ja, en de zorg die, uh, kan wel wat uh, support gebruiken. Ik denk het ook wel. Okay. Ja, maar Ja, misschien voor veel mensen niet herkenbaar. Want ook onze Luus aan de andere kant moest toch even uh, luisteren. En ook zij wist niet wie het was. Maar dit was echt onze eigen Marco Borsato. Heel mooi nummer. Maar jij zegt, je hebt ook een nummer. Dit nummer heeft hij ook gezongen in I het Nederlands. In het Nederlands. En uh, dat is uh, afkomstig van zijn uh, een van zijn eerste cd's. Hij heeft twee of drie Italiaanse cd's gemaakt in het begin van zijn carrière. En uh, dit nummer was uh, uh, Mio Nonno. Dat is uh, of mijn opa. Dat nummer heeft hij ook in het Nederlands opgenomen. Uh, nog altijd mijn favoriete nummer van uh, Marco Pesato. En uh, ik ga proberen de volgende keer uh, de Nederlandse uitvoering mee te nemen. Zullen we het zo doen? Ja, nou, heel erg leuk, want ik ben er heel nieuwsgierig naar. Oké. Okay. Uh, zal ik even een mededeling doen over de front-office van de VVV Sandfoort? Want die gaat sluiten op 1 januari 2022. Dat is nog heel ja, ver weg. Ja, ja, maar ja, toch. De frontoffice van Sandvoort Marketing sluit op 1 januari 2022 aan deuren. Met de transitie van de VVV Sandvoort naar Sandvoort Marketing begin 2018 is grondig onderzocht of het hebben van een fysiek informatiepunt de front office nog wel verantwoord is. VVV Sandvoort trok na die transitie in bij het Sandvoorts Museum en Sandvoort Marketing heeft nu na een evaluatie geconcludeerd dat het sluiten van de front office onvermijdelijk is. Het hebben van een fysieke informatiepunt werkte in het verleden goed. Bij de transitie van VVV Zandvoort naar Zandvoort Marketing is onderzocht of het ophouden nog wel houdbaar is in de huidige tijd. De bezoekersaantallen waren erg laag en bleven dalen, onder andere als gevolg van de digitalisering. Desondanks is samen met het Zandvoort Museum bekeken of de front office en het museum elkaar konden versterken... Ja, het is natuurlijk erg spijtig dat we deze beslissing hebben moeten nemen... zegt Lana Lemmens, de directeur van Sam van Marketing. Na twee jaar komen we tot de conclusie... dat ondanks de prettige en goede samenwerking met het museum... het hebben van een fysiek informatiepunt onvoldoende rendeert... De bezoekersaantallen zijn nog minder geworden dan in 2018. Sluit is dan helaas ook dan de enige optie. Limmers geeft aan dat zij het heel jammer vindt... dat na vele jaren het fysieke informatiepunt gaat verdwijnen. Maas is ervan overtuigd dat Zandvoort Marketing... met de middelen die zij tot beschikking hebben... de gastvrijheid en de informatievoorzieningen naar de bewoners... en bezoekers van Zandvoort weten te waarborgen. Bij deze. Ja, weer wat weg. Mijzelf was dit van uh, Nick Dus, heb jij nog uh, iets opgezocht? Of zullen we even de Artiest van de Dag gaan doen? Uh, dat mag ook, maar ik heb ook nog uh, weer een, uh, een iets wat Sandvoort organiseert deze week. Nou, dus een microfoon voor jou, Dan doen we de Artiest van de Week gewoon uh, daarna. daarna. Nou, dat is toch allemaal goed? Uh, Sandvoort organiseert uh, de Week van de Ondernemer in 2020. In veel facetten een heel bijzonder jaar. En dat geldt niet in de laatste plaats voor de ondernemer in Zandvoort. En uh, ja, uh, in, in, uh, we blikken dan ook met uh, een aantal lokale ondernemers terug op het jaar... en uh, kijken we voorzichtig naar de toekomst. Van 16 uh, tot en met 20 november is het, is het in Zandvoort de Week van de Ondernemer. Op elke dag van de week wordt een online workshop aangeboden... waar ondernemers gratis aan mee kunnen doen... Op vrijdag 20 november, de Landelijke Dag van de Ondernemer... wordt de week op symbolische wijze afgesloten... met de overhandiging van het Haringmeisje. De wisseltrofee van de verkiezing Ondernemer van het Jaar. Uh, die dit jaar naar een heel bijzondere winnaar gaat. En deze overhandiging zal online te volgen zijn. En hier volgt dan een uh, fragmentje van uh, die, uh, dat uh, interview... Van roze wolk naar donderwolk. We begonnen dit jaar zo optimistisch. En we hadden zulke mooie evenementen in het vooruitzicht. En daar is niets van terecht gekomen. 2020 was voor Holland Casino in ieder geval een jaar vol met verrassingen. Vaak onaangename verrassingen. We hebben veel moeten schakelen, veel moeten bijstellen, steeds veranderende situaties. En we hebben echt ons best moeten doen om toch nog gastvrij te blijven binnen alle restricties die we vaak opgelegd kregen. Ja, afgelopen jaar is wel een heel bizar jaar geweest. Ik denk uh, door wat er allemaal gebeurd is, andere, ja, heel andere verwachtingen wat er uh, op de planning stond. Absoluut een dieptepunt dit jaar. En uh, je wordt bang, je denkt, oh, wat, wat gebeurt daar? Uh, in het begin uh, heel stil, doodstil. Dagen nul, omzet, niks. Uh, apart, anders dan andere jaren. Ik zit uh, nu inmiddels bijna 40 jaar als uh, ondernemer hier op deze plek in Zandvoort. Dus ik ben wel wat gewend. En er is wel wat gebeurd. Uh, de afgelopen jaren, maar dit is natuurlijk wel heel speciaal. Onzekerheid. Chaotisch. Ja, een rollercoaster. Ja, heftig. Heftig. Spannend. Extreem. Moeilijk. In één woord. Gewoon moeilijk. En ja, toen kwam de zomer, In juni dacht ik, uh, of juli, ik weet het niet meer, maar uh, heel veel toeristen. En uh, ja, booming, booming. Dus dat was weer lekker werken. Heerlijk. Nou, afgelopen jaar is uh, heel succesvol begonnen eigenlijk. Een goede start gehad. Uh, daarna kwamen we in de coronatijd terecht. Even een dipje gehad. En daarna wel een uh, gigantische inafslag gehad. Ja, een heel apart jaar. eerst uh, zou het natuurlijk het topjaar worden met uh, de Grand Prix natuurlijk, die naar Zandvoort kwam. En ja, goed, toen kwam natuurlijk de corona tussendoor. Ja, natuurlijk wel een heel apart uh, geschiedenis. Uiteindelijk een uh, heel bijzonder jaar geworden. Dat het zomaar stil viel en toen weer heel hard ging van de zomer. Dat je echt moest rennen. Ja, tot dat moment dat Duitsland uh, code rood gaf voor de Nederlandse kust. Toen werd het weer in één keer weer dramatisch stil. Spannend. Positief. Bijzonder. Kalsrijk. Kalsrijk, ja. Maar toch positief. Hoopvol. Op dit moment vind ik het best wel moeilijk. Er staan natuurlijk wel een mooie evenementen in het verschiet. Maar, uh... Ja, wanneer gaan de Duitse gasten weer komen? Ik denk dat dat voor ons een grote vraag is. Uh, zodra dat weer uh, van toepassing is, dan gaan we weer los. Afgelopen jaar heeft ons geleerd om creatief en flexibel te denken. Wat zeker weer kansen biedt voor de nabije toekomst. Nou, voor de toekomst, zie ik echt wel weer uh, goed, uh, goed in. Ik denk uh, als er eenmaal een medicijn komt en we houden ons nu nog een beetje rustig, dan geloof ik... Weer dat we gaan draaien, dat we weer gaan rollen. We moeten weer gaan rollen. Wij zien de, de, de toekomst echt kansrijk in. Voor nu zal het uh, op zich voor het dorp zoveel wat rustiger zijn qua toerisme en dergelijke de komende maanden. Maar daarna denk ik dat het weer loskomt en dat er kansen in overvloed zijn. Positief, altijd. Ik ben altijd positief ingesteld. Ik denk dat uh, we heel blij mogen zijn met een gebeur als de Grand Prix. Wat naar alle waarschijnlijkheid medio september volgend jaar gaat plaatsvinden. We hebben één missie en dat is Zandvoort sterker uit deze crisis laten komen. En daar zetten we ons echt heel hard voor in. Omdat we willen dat we die positieve lijn weer kunnen oppakken. En dat we deze crisis niet alleen achter ons kunnen laten... maar met name ook sterker uit die crisis kunnen komen. Ja. Het waren een aantal Zandvoorts ondernemers met uh, hun visie op de afgelopen maanden... die uh, voor iedereen toch wel uh, heel wat minder waren dan we verwacht hadden. Ja, toch? en uh, ja, vooral de Grand Prix niet doorgaan. Iedereen had ze daar zo naar uitgekeken van ja. eindelijk is het er weer. En eindelijk ja. gaat Zandvoort weer uh, op de kaart staan. En mag... Laat en... ons positief blijven. Uh, Richt op de toekomst. Hopen dat het allemaal veel beter gaat. Oké. Okay? Ja, laten we dat doen. Daarom zegt uh, Dusje Springfield, going back. Uh, dus de Springfield en uh, Going Back. En zoals beloofd gaan we nu de artiest uh, van de dag gaan we doen. En dat uh, is Gordon Lightfoot, Luus. Oké. Okay. Ken je die nog? Ja, de naam komt me bekend voor. De muziek moet er eventjes ik. Nou, daar gaan we zoveel zo horen. Ga jij maar laten luisteren. Uh, Cornel Lightfoot is de zoon van uh, Meredith uh, Lightfoot en Jessica Lightfoot. In de jaren 50 volgde hij de muziekschool in Hollywood in Californië. De goede man is geboren. 17 november 1938 is inmiddels al 82 jaar. Hij keerde terug naar Canada in de jaren 60 en trad daarop in koffiehuizen in Toronto. In 1966 bracht hij zijn debuutalbum uit, getiteld Lightfoot. In deze periode was hij meer bekend als songwriter, artiesten... als Shony Cash en Elvis Presley namen zijn nummers op. Een bekend nummer van hem uit die tijd is bijvoorbeeld Early Morning Rain. In 1971 ontmoette Lightfoot in de bus naar Galgary... een eenzaam tiende meisje genaamd Grace. In 1972 verdween het nummer Alberta Bound op het album Don Quixote. Lightfoot is een van de eerste Canadese popzangers... die in eigen land beroemd werd... zonder daarvoor te hoeven verhuizen naar de Verenigde Staten. Maar ook in de VS boekte hij successen. Onder andere met Sundown. Halverwege 1974 was dat. Bijna twee later volgde de onverwachte hit... A Wreck of the Edmund Fitzgeralds... over het verongelukken van de bemanning van een gezonken S-carrier... Op, op en meer in de Verenigde Staten. Beide hits zijn nog steeds populaire nummers op radiostations... die classic rock draaien... In 2002 lag Lightfoot korte tijd in coma na inwendige bloedingen. Hij kwam terug in de muziekindustrie met het album Harmony en ook trad hij op in Canadian Idol. Lightfoot heeft 15 Juno Awards gekregen en is vijfmaal genomineerd geweest voor een Grammy Award. Hij is opgenomen in zowel de Canadian Music Hall of Fame als de Canadian Country Music Hall of Fame. In 2003 kreeg hij de Orde van Canada, het lands hoogste onderscheiding. En ook is Lightfoot lid van de Orde van Ontario, de hoogste eer in de provincie van Canada. Uh, het nummer If You Could Read My Mind, dat uh, van hem is, werd ook gebruikt als muziek in de film 54 over de bekende discotheek Studio 54 uit 1998. En uh, ik denk dat we dat nummer mag draaien. Hier is Conan Lightfoot. If you could read my mind love, what a tale my could tell.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 Again because the ending's just too hard to take I'd walk away like a movie star Who gets burned in a three-way script Change artiest van de dag, Gordon Lightfoot. Die man die vandaag 82 jaar is geworden. Van harte. Uh, we gaan verder met uh, Guus Mevers Dat is ook wel eens een keer een uh, goede Nederlands artiest. Leuk om te horen altijd. Lekkere nummers. En ik denk dat Luus het weerbericht heeft voor uh, na dit nummer. Ja, hierna gaan we kijken wat gaan weer we gaan doen. doen uh, maar gaan we gaan eerst even Guus Mevers doen.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 Guus Meewes, lekker nummertje van hem. Uh, ons weervrouwtje zit uh, klaar. Ja, en uh, het, uh, we beginnen met vandaag. Het uh, wordt vandaag uh, geleidelijk zonniger. Nou, dat is ook inderdaad te zien. En het blijft uh, lekker droog. Vannacht koelt het wel af tot een uh, graad of 10... en is de wind matig, windkracht 4. Morgenochtend begint de dag zonnig... en is de temperatuur ongeveer een graad of 10... De komende dagen neemt de wolking en regen toe in Zandvoort. En de temperatuur daalt zelfs nog verder tot 9 graden overdag. En s'nachts is het ongeveer 8 graden. De wind waait uit het westen en is matig. Windkracht 4. En in het weekend neemt de kans op neerslag weer af. En wordt het overdag warmer met temperaturen rond 11 graden. We gaan niet mopperen over het weer. Nee. Nee. En wie komt het af? Van uh, weerplaza. Moet even bijgezet worden. Ja, ja, Dat het, het eerder ja. weer in toekomt. Ja. Pas ja. <laughs> Emo ga was dit uh, Dolce vita En jij hebt een mededeling over de spoorverbindingen, zie ik. Ja, dat we dat maar niet vergeten. Want uh, komend weekend zijn er werkzaamheden aan het spoor. Uh, ProRail heeft uh, twee weken geleden al aangekondigd... en de omleidingsborden staan er dan ook al. En komende weekend uh, wordt er gewerkt aan het uh, spoor... waardoor de beide spoorwegovergangen volledig afgesloten zullen zijn... Vanaf donderdag 19 november om 10 uur... tot zondag 22 november 5 uur... S morgens zijn de treinoverwegen... Uh, overgangen Sofiaweg, Valenfweg en Verlengde Haltestraat, Vondelaan afgesloten... vanwege vernieuwingswerkzaamheden. De afsluiting geldt ook voor voetgangers... voor fietsers en gemotoriseerd wegverkeer. Het verkeer zal met gele omleidingsborden worden begeleid. Verkeersregelaars zullen aanwezig zijn om het verkeer in goede banen te leiden. En vooral voor voetgangers zal het een flinke omweg zijn. Dus houd er wel rekening mee. Tijdens de werkzaamheden rijden er ook geen treinen. Dus kijk voor actuele reisinformatie op www.ns.nl. En voor andere informatie kunt u contact opnemen met ProRail... via www.prorail.nl slash contact of bel... 0800-776-7245. Dat zal toch een andere, een heel aardige trippel worden voor de voetgangers. Want ja, dat... uh, stand, uh, je komt van noord en je moet naar uh, de, de Zuidboulevard. Uh, ja, alles is... Is via de gewone boulevard. Maar goed, het is me tijdelijk. Ja. En uh, maar ja, deze tijden van coronas bewegingen ook wel lekker. Ja, toch? Geen uh, uitzending bij ons zonder... Nou, ik vind uh, het een eindlopen hoor. Het is wel een eindlopen. Dat, nou dat zonder... ben ik met je eens. ja. ja. Ja, wij gebruiken bij ons natuurlijk één nummertje van André Hazes. En dat gaan we doen. En Het is altijd zo moeilijk om één te kiezen uit zijn grote collectie. Maar vandaag hebben we deze genomen als je gaat. Is onze liefde echt van lange duur? Oh Omdat ik zoveel van je hou De warmte die je geeft Heb ik nog nooit beleefd Toelaat me alsjeblieft Echt nooit alleen Ja, als je gaat I'm not We moeten helaas anders een beetje afkorten vandaag, want Lucy staat in de keuken. Ja, de, met mijn pot en mijn pannen. Met de pot en de pannen. Okay. Dus uh, ja, dit moet even het recept toch even de eten in slingeren. Ja, want het is een uh, lekker recept. Het is een andijvie stampot met uh, plantaardige stooflapjes. Dus het is een beetje vegetarisch. Oké. Okay. En daar heb je voor nodig: 1,2 kilogram kruimige aardappelen. 1 ui, 150 gram bloemkool in een zakje, 40 gram roomboter, 1 theelepel kerry, 400 gram lekkere vetgestooflapjes, 200 milliliter halfvolle melk, 500 gram fijn gesneden 330 gram atjar jampoor en 2 eetlepels mayonaise. Het is een heerlijke andijviestamppot met plantaardige stoflapjes en een Hollandse stamppot met een heerlijke vegetarische twist. Dus voor eigenlijk... ja. Wat lekker, het klinkt goed. Het klinkt goed. We gaan ja. hem uh, klaarmaken. Je scheelt de aardappelen en snijdt ze in gelijke stukken. Je kookt ze in 25 minuten gaar. Snipper de ui. Snijd de bloemkool in roosjes van circa 1 centimeter. Smelt 10 gram boter in de steelpan. Fruit de ui met de curry en bloemkool 3 minuten op laag vuur, haal van het vuur en laat 15 minuten op een bord afkoelen. Smelt de rest van de boter in een koekenpan... en bak de stooflapjes op middelhoog vuur 3 minuten per kant. Verwarm intussen de melk, giet de aardappelen af en stam ze grof. Voeg beetje bij beetje de melk en de andijvie toe... en verwarm al roerend op middelhoog vuur. Giet daarna de ajajampoer af en... Voeg samen met de mayonaise toe aan de bloemkool. Meng het goed en serveer de stampot met de stoofflapjes en de pikkelili. Nou, wat lekker allemaal. Uh, trouwens, ik zou zeggen, eet smakelijk. Weet jij trouwens wat een vegetarische kannibaal eet? Weet je dat? Ja, je, nee, je gaat het me vertellen, denk ja, ik. Ja, grondeman. Oké. Okay. <tied> en team gaan wij weer afscheid nemen van deze lunchroom op deze dinsdagmiddag. Luus en ik hebben weer met veel plezier mogen doen. Echt wel. En uh, we kijken weer uit naar onze volgende uitzending. Volgende week dinsdag zitten we weer samen op dezelfde tijd. In dezelfde studio. Achter dezelfde knoppen. Het is ons alleen nu nog een hele gezellige dinsdag en een komende week te wensen. En enig vanaf onze kant. Denk aan elkaar en blijf gezond. Oh, Moet ik niet zeggen? Zeg maar. Oh. Hij staat open voor jou. Altijd. Staat hij open voor mij? De Microfoon. Ja, nou, hoor. ik wens die ook iedereen een hele fijne week. Wat gezellig. Uh, en tot volgende week dinsdag. Okay, Dan goed. zijn we er weer. Heb je toch weer zeg je gedaan. Ja. Hey. Oké, okay. ja, fijne dag luisteraars.